...nemen over, maar de Italianen staan onder druk tegen de Spanjaarden. Na 13 minuten is het nog altijd 0-0. Xavi doet nou eigenlijk precies, waardoor je af en toe bij Spanje denkt zucht. Namelijk de linkerkant waar vrijheid was en ruimte voor Jordi Alba. Die kwam totaal negeren, hij zag het wel en hij keek. En dan vervolgens toch in dat overvolle centrum te kijken of daar nog wat te halen was. Het lijkt er wel alsof als op Spanje helemaal niet wil uh, spelen in de ruimte. Maar het liefst op een halfveld zou spelen. Zodat ze het nog beter kunnen laten zien in hoe weinig ruimte ze nodig hebben om te kunnen combineren. En met name Xavi maakt zich daar, vind ik, nog wel een schuldig aan. Iniesta, Silva spelen elkaar de bal toe. Recht voor het doel. Nu heeft Silva wel ook voor de vrije rechterkant. Waar Arbeloa weer is meegekomen. Xavi weer aangespeeld. Zoekt Iniesta. Het gebeurt allemaal recht voor het doel. Schitterende steekbal nu. Dat wel op Busquets. Komt daar de goal. Bal voor het doel. En doelpunt. Doelpunt voor Spanje via Silva. Die de bal kan binnenkoppen van heel dichtbij. Hij loopt er eigenlijk tegenaan. Dat Busquets bijna op de achterlijn staat. En die paas nog net voor het doel kan brengen. Het is ja, een schot kan je het ook niet noemen. Hij schiet die bal maar voor dat doel in de hoofd dat er iemand tegenaan loopt. Nou, dat is gelukt. Want Silva zorgde dan voor dat vrij vroeg in de wedstrijd Spanje op een 1-0 voorsprong komt. En gezien de druk die Spanje ontwikkelde in de afgelopen minuten, is dat niet verrassend. Schapper is dat jij uh, corrigerend het, uh, of althans uh, ja, met een vermanend vingertje het Spaanse helftal toespreekt. Op het moment dat de buitenkant wel gevonden wordt en van daaruit men uiteindelijk naar binnen gaat, dan is er wel wat meer ruimte. Het is denk ik Fabregas die uh, verantwoordelijk is voor deze assist en uiteindelijk de bal op het uh, hoofd. ...van Silva. Goede actie van de speler van Barcelona en de vreemde eend in de Spaanse bijt. Want geen speler van Real of Barcelona, maar gewoon van Manchester City... ...zet uiteindelijk Spanje dus op een 1-0 voorsprong. Een verdiende voorsprong na bijna een kwartier spelen... ...omdat er maar één ploeg recht had op het maken van een doelpunt en dat was Spanje. Maar goed, dat was in de wedstrijd tegen Duitsland en Italië het geval met Duitsland. En toen toch Itala Italië met de Balotelli met het eerste doelpunt. Nu dus wel gewoon Spanje op een 1-0 voorsprong... In deze EK-finale. En de maker Silva. We kennen de statistieken. We weten dat uh, Spanje in de knock-out in 2008 en in 2010 en in 2012... ...precies nul goals heeft tegengekregen. Dus Italië moet al iets doen dat in de afgelopen jaren niet meer is voorgekomen. Namelijk in deze fase van het toernooi scoren. Maar ze zullen moeten nu. En ze krijgen na een overtreding op een meter of twintig van het doel... ...een vrije schop die uh, genomen kan worden. kan worden afgevuurd op dat doel van Casillas... Balotelli en Pirlo hebben zich gemeld. De Rossi stond er volgens mij bij, maar loopt nu weer weg. Casillas is een muurtje aan het bouwen. Dat uh, gaat bestaan uit vijf mensen, denk ik. Ook Fabregas komt zich daar nu in melden. Montolivo wacht af op de punt van het strafhofgebied. Als koppers hebben. In ieder geval, Chiellini heeft zich daar gemeld. Maar ik neem toch aan dat Pirlo dit wel wil. Of dat Balotelli in de vorm waarin hij verkeert nu zegt. Nu wil ik eigenlijk ook wel. De muur staat. Vijf van Spanje. Twee van Italië proberen daar de boel nog te ontregelen. En wie neemt de aanloop? Het is Balotelli. Het is niet Balotelli, want hij loopt langs. Dat trapte iedereen in en ik ook. Pierlo dan maar. Pirlo aangeraakt. Oekschop. Ik denk dat Pirlo de oudste rechter heeft. En ja. dat Ballotelli inderdaad alleen nog maar in aanmerking komt voor zo'n rol tot nu toe. Je kunt wel twee doelen te maken. Maar regisseur ben je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. En dat heeft Pirlo jarenlang gedaan. Overigens schrapper is. Het is maar één directe vrije trap tot nu toe in dit toernooi ingegaan. En die was van Pirlo tegen Kroatië. Corner van Pirlo wordt door Casillas. Als die vanaf de linkerkant komt, die bal. Aangeraakt, getoucheerd. Uh, tenminste, dat vinden wij. Maar Casillas uh, denkt en zegt van niet. En krijgt uiteindelijk uh, steun van de man die achter. Achter het doel staat. U weet wel, de vijfde of zesde man. En die zegt, nee, die bal werd niet aangeraakt. Jawel, hij komt nog maar, uh, op de rug van een Italiaan. Ik zie hem toch uh, terecht aangeraakt worden, maar inderdaad, je hebt gelijk het oog. Die uh, rug van uh, de Rossi zit daar nog aan. En dan, uh, ja, dan uh, valt alles weg en heeft uh, Cassias... Gelijk en heeft ook de man achter de goal gelijk. Ramos heeft het gelijk wat minder aan zijn zijde. Of het geluk, zoals u wilt. Want hij laat een bal over zijn voet gaan. Italië mag de hoogte van het strafstofgebied van Spanje gaan ingooien. Abate gaat dat doen. Balotelli mag zich melden in het strafstofgebied. Want Abate heeft gezegd, ik ga die bal vergooien. Dan komt die bal het strafstofgebied binnen. Balotelli wil koppen. Zit de tank tussen twee, drie Spanjaarden. En dan wordt die bal door een van de Spanjaarden, Busquets... Dat kan Fabregas ook zijn, maar ik denk ik over de achterlijn komt. En die uh, geeft daarmee Italië de volgende hoekschot na 17 minuten. 1-0 dus de voorsprong voor Spanje. Door die goal van David Silva met het hoofd. Het voorbereidende werk van Fabregas afgemaakt. En nu Pirlo met de hoekschop van de andere kant de bal. Wordt doorgekopt en dan uh, denk ik te nauwe nood door Sergio Ramos weer over het eigen doel gewerkt. Volgens mij heeft hij geen idee wat hij doet, hij loopt dat toevallig. En denkt, weg is weg. En als ik het maar hoog genoeg doe, dan lukt het. Maar gek genoeg komt nu een fase na de 1-0. Dat Italië zich wel heel lang meldt op de helft van Spanje. Ze moeten overigens op deze manier wel, of ze putten, op deze manier Pilo uit. Die eerst aan de linkerkant de corner nam. Nu aan de rechterkant. Tactiek. En nu weer aan die linkerkant uitkomt. Dat hele stuk dus weer even moeten lopen. Die uh, arme 33-jarige middenvelder van Italië. En nu dus weer de bal heeft klaargelegd voor een corner vanaf de linkerkant. Lekker voor de verdedigers is dat ze zijn blijven staan. Boksen van Zias heeft de bal dan ook voor uit zijn eigen op gebied gekregen. Spanje komen er nu snel uit. Bal gaat naar de laatste lijn. Daar staat Abate. Verplaatst naar de linkerkant. Althans, daar gaat de bal wel heen. Daar stond ook nog wel Pirlo. Maar Bal en Pirlo vinden elkaar niet. En zo mag Spanje dus een ingooi gaan nemen op eigen helft. En is het even onder de Italiaanse dreiging uit. Na een minuutje of 18. In de wetenschap dat het op een 1-0 voorsprong staat. David Silva de maker is van de treffer. En Italië nu terecht iets zal moeten verzinnen in deze wedstrijd. Maar daar nog wel ruimte tijd voor heeft. In tegenstelling tot uh, de finale van uh, 2008. Toen Torres uh, zo'n beetje halverwege de tweede helft scoorde. En de wedstrijd daarmee gelijk beslot zat. In de finale toen tegen Duitsland. Ze zit even terug te denken aan die twee hoerschoppen. Waar ik toch vind dat Casillas er eigenlijk twee keer niet goed bij zit. Eén keer wil hij de bal wegstompen. Doet hij het maar halver. Gaat hij via de Rossi vervolgens achter. En zo even bij die bal wil hij er weer uitkomen. En is een halve meter voor hem Chiellini nog met het hoofd dichtbij. Dat kan uh, voor Spanje ook maar zo verkeerd aflopen. Dat oogt allemaal nog niet heel... Zeker merkwaardig genoeg van de keeper die uh, vanavond zou Spanje winnen. Zijn honderdste overwinning als international kan boeken. Wat wij ja, nou, Het grappige was dat Buffon eigenlijk ook zo'n twijfelstart kende tegen Duitsland. Ja, en vervolgens uitgroeide tot de grote held van de wedstrijd. Dus het hoeft niet direct schade op te leveren. Nee, absoluut waar. Bal bezit voor Italië. Balotelli, rechterkant ligt open. Balotelli heeft dat gezien. Daar had de bal naartoe. Abate, Paast, Cassano en Balotelli. Balotelli voor het doel. Cassano neemt de bal aan. Er moet de bal voor het doel komen. Er staat nu ook Montolivo. Maar. Er zijn twee Spanjaarden paraat en bovendien bereid gevonden om daar Casano van de bal te ontdoen. Dan komt er een verre trap naar voren, dan loopt Fabricas wel achteraan, maar gaat de bal terug naar Buffon. En Buffon opent dan naar de linkerkant van het veld, waar Kjellidi een rotbal krijgt met een stuit erin en hem verliest. Slecht aangenomen ook, overname van Spanje. Dan kan Xabi Alonso een voorzet geven naar de rechterkant, maar doet hij dat ook wel ongelooflijk onzuiver. Er zijn wat slordigheden op een rij in deze finale. En uiteindelijk blijft het dus allemaal neutraal. Nee, nog niet. Want nu is er weer balverlies van Italië. Voorzet vanaf de linkerkant. Aan Iniesta. Iniesta in het strafsoepgebied. En uiteindelijk is daar de sliding van Andrea Pirlo. Die voorkomt dat Spanje verder kan richting de achterlijn. En Iniesta de bal eventueel kan terugleggen op inlopende Spanjaarden. Goede ingreep overigens van Pirlo. Ook in defensief opzicht. Dus het oog voor de bal. Maar daar ging wel even wat mis met Chiellini. Die al een spierblessure had in dit toernooi. En nu met die gekke actie. Die bal van Buffon zich een beetje verstapte. Zo leek het. Nu toch ook geblesseerd uh, lijkt te zijn geraakt. Met dat uh, moment. Overigens werd een... Uh... Kans voor de Spanjaarden inluidend. Ik denk dat we afscheid gaan nemen van Kjellini. Ja. Ik denk dat het uh, niet langer gaat. Opgelapt voor de halve finale tegen Duitsland. Goed gespeeld in dat duel. Heel aanvallend, veel gelopen. Maar nu laten de spieren hem toch in de steek. De verdediger van Juventus. En komt er voor hem een ander in. Ja, Bazzaretti neem ik aan dat hij zich nu gaat melden. Of zou hij een broer doen op Maggio van Napoli zou ik nog kunnen. Maar het wordt hey, Bazzaretti. Bazzaretti. Dat is uh, ja. de man die gaat komen. Speler uh, die we natuurlijk wel vaker in het al hebben gezien. Van... Palermo die mag nu in het veld komen, 21 minuten gespeeld, tegenvallen voor de Italianen. De Rossi, gek genoeg, zag ik zo even in een shot op de monitor ook al voorbij komen met iets wat leek op een beetje kapotte knie. Nou is dat geen zeur. Sterker nog, die deelt nogal graag uit als hij ook af en toe had moeten ontvangen. Dus die staat er nog altijd. Maar als dat ook nog een probleem wordt, dan heeft Italië wel een dubbel probleem te verwerken. Maar dit is er al één om rekening mee te houden. Chiellini naar de kant en Bazzaretti dus voor hem in het elftal. En de eerste noodgedwongen wisseling in deze wedstrijd. bezit voor de Italianen met een ingooi. Die komt bij Montolivo. Montolivo terug naar de verdedigers. Het is daar gek genoeg ook druk, want ook Spanje staat nu met veel mensen op de Italiaanse helft. Zo uh, verliest Italië ook wel een soort van leider. Want volgens mij is die Chiellini na uh, bijvoorbeeld Pirlo en Buffon wel een man... Niet zelfs al uh, mentaal op sleeptouw kan nemen. Een goed, pilo heeft nu uh, het balbezit. Namens de Italianen speelt hem naar uh, de rechterkant. Marquisio. Die vervolgens maar eens moet kijken of Abate ook mee opgekomen is aan de rechterkant. Dat uh, klopt. Dan die twee in combinatie. Wat blinde voorzet van uh, Abate richting het uh, strafschopgebied. Niet heel goed verwerkt door de Spanjaarden. En dan uiteindelijk een doeltrap. Waar uh, in eerste instantie men van de Italiaanse kant nog wel dacht... dat er misschien een Spaans been aangezeten heeft. De Rossi was dat. Maar dat schijnt niet zo. Zijn. dus mag Spanje via Casillas een doeltrap gaan nemen als we 22 minuten gespeeld hebben. Iker Casillas, de man die al sinds jaren en dag dus in die goal staat bij uh, Spanje. En ja, Bas zei net al, al heel lang op uh, grote toernooien uh, niet geklopt is. Zidane was degene die hem als laatste klopte in uh, 2006. Nou, die is al een tijdje gestopt met voetballen. Het is ongelooflijk als je erover nadenkt, maar dat geeft wel aan hoe goed Spanje is de laatste jaren bezit voor Bazzaretti, die nieuwe man vervangen dus van Chialini. Na 2,2,5 minuut kwartwedstrijd wedstrijd dus gespeeld. Pirlo opgejaagd op eigen helft. Bal terug, dat kan. De bal gaat er terug naar Bonucci. Bonucci weer terug naar Pirlo, die zich nu wel heel nadrukkelijk moet ophouden. Tussen zijn twee centrale verdedigers in. Dan wordt opgejaagd en nog bijna gaat pingelen ook. In duel met Xavi. Dat is niet heel verstandig, denk ik. De bal dan toch maar naar de zijkant. Hij krijgt hem ook weer terug en kiest dan voor Bartagli. En dan uh, wordt het middenveld ingespeeld. Pirlo is weer aanspeelbaar 20 meter verderop. Het gekke is wel dat we bij Italië eigenlijk de man die dan alles moet gaan doen, uh, Balotelli nog nauwelijks in beeld hebben gezien. Die heeft zich nog niet echt met de wedstrijd kunnen bemoeien. Pirlo, nu weer aan de bal, eigenlijk ook nog niet. Omdat hij elke keer als hij aan de bal komt zo diep op de eigen helft staat, dat hij ook niet veel verder komt. Behalve dan dat ene moment toen hij de bal een keer ongeluk kreeg, dat hij zo'n achterloos paasje weggaf. Bazzaretti, de invaller aan de linkerkant. Balletje aan de voet. Gaat weer een etage terug. Daar waar Montelivo staat. Combinatie nu. Balotelli, Cassano Gaat de bal wat hard terug. Maar houden de Italiaan toch het balbezit in de as van het veld. Opgewacht door De Rossi. De Rossi draait even om zijn as. Komt nu de middencirkel uit. Kan wat meters voorwaarts maken. En zal hem nu moeten verplaatsen naar de rechterkant. Daar waar Abate opkomt. Aanname is goed. Iniesta staat voor hem. Abate met een voorzet. Langs alles en iedereen. En uiteindelijk weggewerkt door... David Silva uit zijn eigen strafsomgebied. Arbeloa doet dan de rest. En dan hebben de Spanjaarden via Fabregas en uh, Xavi het balbezit weer heroverd. Nog wel op uh, eigen helft. En zijn we aan de linkerkant bij uh, Jordi Alba. Jongeling die uh, van Valencia naar uh, Barcelona gaat. En daarom ook als uh, speler van Barcelona geldt deze avond. En dus uh, maar een, een vreemde eend in de bijt. Maar wat voor een. Want het is wel de man die gescoord heeft. Uh, David Silva. Ja, de enige speler uit de Premier League. Terwijl nu... De Spanjaarden opnieuw weg willen, maar de paas, die komt van Fabregas, niet komt bij Iniesta. Vier jaar geleden natuurlijk werd de finale ook beslist door een speler uit de Premier League. Torres, toen nog Liverpool. Eerst de gele kaart van de wedstrijd gaat eraan komen. Die is voor Spanje. Na een overtreding, laten we zeggen, meter of tien over de middenlijn. Piqué is de ontvanger van de kaart, de uitdeler van de schop. Dat mag dan duidelijk zijn. Scheidzijf de scheidsrechter Proenza heeft het lang geprobeerd om het wel kort te houden met fluiten, maar de kaart op zak te houden. Maar nu kon hij eigenlijk niet anders, omdat Piqué er niet alleen met twee benen, maar veel te fel inkomt met een tackle die in de buurt komt van Cassano. Hij kan spelen, zeggen, ik speelde ook nog wel een klein beetje de bal, maar ja, zo hoor je er niet in te komen. Een klein beetje, ja. Ik uh, heb hier in de Nederlandse competitie voor dit soort acties wel eens een andere kaart dan Geel getrokken zien worden, maar daar hebben we veel van dit soort uh, momenten gehad. Op het toernooi tot uh, nu toe. Deze Proenza, overigens uh, zijn vierde wedstrijd op dit toernooi. Is een man die altijd de kaarten lang op zak houdt. Maar nu misschien wel moet optreden. Nu dacht ik toch dat er een overtreding werd gemaakt van Piqué op Balotelli. Of het is Ramos op Balotelli. Maar dat blijkt niet het geval. Balotelli krijgt gek genoeg de vrije trap tegen. Of stond misschien wel buitenspel. Ja, dat denk ik. Ja, dat moet dan wel. Maar hij kreeg wel een enorme trap te verwerken van uh, Ramos. Eentje waar hij toch een paar minuten van moet herstellen, denk ik. 26 e minuut loopt inmiddels. Zoals Chavi Chavi namens Spanje. Het bal bezit heeft en Jordi Alba vindt aan de linkerkant. En dat is halverwege de helft van Italië. Het eerste kwartier was voor Spanje. Spanje kwam na een kwartier op voorsprong. Xavi nu de paas op Silva. Daar is hij weer. Duikt op in het midden. Silva zoekt eruit op de schieten. Maar vindt hij niet omdat hij zich vastloopt op de Italiaanse muur. Als je dat zo mag noemen. Die daar met vier, vijf spelers wel stond. Op de rand van het strafopgebied. In de tien minuten na dat eerste kwartier is Italië wel wat meer gekomen. Vooral ook omdat het mocht van Spanje. Die er wel een paar metertjes terugliepen en zeiden: wij staan voor, zoek het maar even uit. En wie weet kunnen we counteren. Dan krijgen we de ruimte die we ook wel een keer willen. Spanje heeft uh, ook nu weer post gevat op eigen helft. Terwijl de Rossi nu heel ver mag komen. De bal meegeeft aan die invaller. Balzaretti. Bal voor het doel. Daar is keeper Casillas. Die de bal wegstomt En hem dan uiteindelijk in tweede instantie kan vangen. Voor het eerst eigenlijk dat Balotelli een beetje in de buurt kan van de bal. Ja, dat. Voorkomt Casillas uiteindelijk? Ja, dan tikt hij de bal op Jordi Alba. En dan heeft hij het geluk aan zijn zijde dat die bal keurig weer in zijn looplijn terugkomt. En zo blijft keeper van Spanje dus overeind. In die 27e minuut van deze wedstrijd. Bonucci, wat wordt opgejaagd door Fabregas. Teruggaat naar Buffon. En dan mogen de Italianen via invaller Balceretti, die dus al vroeg gekomen is voor Chialini. Mooi via Balciretti en via het middenveld. Uiteindelijk gaan opbouwen De Rossi en Pirlo. Pirlo Cassano. Dan gaat het eigenlijk weer richting de as van het veld. En wordt daar Montelivo in eerste instantie goed verdedigd. Spanjaarden houden er geen balbezit aan over. Moeten ze dus aan de Italianen laten. Weer Balciretti vrijgespeeld aan de linkerkant. Uh, Chavi gaat storen. Moet Balciretti weer terug naar uh, De Rossi. Pirlo probeert uh, twee mensen bij hem weg te lokken. Maar zo staan de Italianen daar wel in balbezit in de middencirkel. En wordt er nu uiteindelijk verplaatst naar de linkerkant dat is knap binnengehouden nog door Balseretti. Ja, want die staat uh, met de krijtlijn in zijn rug. Als dat zou kunnen, dan moet je volgens mij liggen. Maar u begrijpt wat ik bedoel. En die moet nog een meter omhoog springen om die bal koppend te controleren. Hij nou, houdt hem in ieder geval binnen, maar is hem vervolgens kwijt. Maar jaagt dan zijn tegenstander wel weer zo op... dat er vervolgens uh, een ingooi komt... die genomen gaat worden door Balceretti vanaf de linkerkant van het veld. Balceretti doet dat richting Pirlo. Pirlo met uh, de bal naar ja, de as van het veld. Maar raakt hem dan ook kwijt. En dan nemen de Spanjaarden uiteindelijk het balbezit weer over. Met uh, Silva, die overal is op het veld. Nu niet aan de rechterkant, maar gewoon in de as. En uh, nog voor de middenlijn, uiteindelijk Arbolola. Gevonden aan de rechterkant van het veld. Armeloa met een lastige bal. Niet goed beoordeeld door Chavi. De Rossi neemt over. De Rossi en Balotelli. Balotelli met direct drie, vier Spanjaarden om zich heen. Goed verplaatst naar Cassano. Cassano, goed ingehouden. En het schot in de handen van Casillas. Nou, dit is de grootste opwinding van de Italiaanse zijde tot nu toe. Bal naar Cassano, die dan eventjes inhoudt, waardoor die Arbeloa zich voorbij ziet flitsen. Vervolgens kiest voor het schot in de korte hoek, maar in het midden uitkomt en daar stond Casillas. Ja, als je het zo zegt, leek het heel wat. Het was uh, wel de gevaarlijkste kans van de Italianen, dat ben ik met je eens. Maar uh, ik heb de indruk dat het allemaal wat te lang duurt. Dat Spanje vrij makkelijk op de been blijft, omdat Italië uiteindelijk wel ergens komt. Maar daar zoveel... Tijd en ruimte voor nodig heeft dat ze bij Spanje al twee zetten van tevoren zien aankomen. wat er ongeveer gaat gebeuren. En bij geen verrassing is er ook weinig dreiging. Ik ben trouwens wel blij dat je het raam weer hebt opengezet. Dat is een stuk gezelliger zo. 29e minuut van de wedstrijd 1-0. Nog altijd voor Spanje door die goal van Silva. En een vrij schop voor de Italianen van een meter of 40 denk ik. Pilo achter de bal. Ja, dit kan bijna niet ineens. Ja, hij gaat het wel doen en schiet 4 meter naast. Nog even een feitje over Silva. Die gescoord heeft en nu formeel de most valuable. Wat zegt u? Most valuable, waardevolle Waardevol de speler. De speler ja. Waardevolste speler van het toernooi is, namelijk twee goals en drie assists achter zijn naam. Dat is toch niet misselijk? het wel grappig dat die Casano, dat schot, wat dus uiteindelijk niet zo heel veel voorstelde... gaan nog wel eventjes op het gemak door de benen van Piqué, die zoveel vertrouwen heeft in Casillas... dat hij bij deze inzet zijn benen maar even opendeed. In de wetenschap waarschijnlijk dat de keeper achter hem stond. Goed, je kunt maar op elkaar vertrouwen. Dat is een soort teamgedachte. Piero verliest de bal namens Italië aan Spanje. Iniesta, Xavi en Silva nemen over. Die staan op een lijntje van drie. Dat is een meter of tien over de middenlijn. Vervolgens probeert men Fabregas te bereiken. Daar zit dan Italië tussen... Die moet opschieten. Want Fabrikaans blijft wel jagen. Buffon. En vervolgens aan de rechterkant neemt uh, Italië. Het heeft maar weer eens in handen. Probeert om in het uh, aanval op te zetten. Maar je hebt gelijk. Er zit niet heel veel verrassing in. Het, uh, het, het spel zoals we hebben gezien van de Italianen. In de voorgaande wedstrijden. Waarin je dacht. Nou, Italië is uit de ouderlijke macht ontzet. En uh, is eindelijk als volwassene. Een heel eigen speelstijl begonnen. Daar zie je in deze wedstrijd niet zo heel veel van terug. Cassano namens Italië met het balbezit. Maar dat is kort. Want het gaat er uiteindelijk richting pieken. Balen dus voor Spanje. Nou wordt het dus wel snel geschakeld, maar is uiteindelijk het uh, tussenstation Silva dat niet bij macht is om het eindstation Fabricas te bereiken. Ding dong deze trein gaat verder in de verkeerde richting, namelijk die van Italië nu met Balotelli aan de bal. En Balotelli probeert dan de bal, ja, wat doet hij eigenlijk breed te geven? Dat kan. aan De Rossi die staat halverwege de Spaanse helft. geeft de bal breed aan Pirlo. Die kijkt, Abate is gestart aan de rechterkant van het veld. De bal is net te hard. Pirlo heeft het. Eigenlijk ook nog niet één keer. Dan ga ik dan nog één keer zeggen dat moment van Brieven die achterloze paas van die bal die die per ongeluk kreeg. Dat was goed, maar voor het overige zien we hem niet. We zien Balotelli niet. We zien bij de Italianen eigenlijk niemand. Omdat Spanje vrij makkelijk een antwoord vindt op alles wat de Italianen verzinnen. Of eigenlijk liever op alles wat de Italianen zouden willen verzinnen, maar nog niet zo verzonnen hebben. Balbezit ook nu weer meer voor Spanje dan voor Italië. Toch niet zo gek als in die eerste wedstrijd. Want toen was het Spanje dat 62 balbezit had in de eerste wedstrijd in Gdansk op 10 juni, die dus eindigde in 1-1. Het is nu 1-0 voor Spanje. Ik zal even snel kijken of ik kan vinden hoeveel balbezit nu is voor. Oh, ik zie nu zelfs dat Italië meer balbezit heeft, zelfs 53 procent. Dat verbaast me al eerder gezegd. Panseretti doet daar weer een procent bij, want blijft lang in balbezit op uh, Spaanse helft. Dat komt omdat hij uh, de middenlijn oversteekt met de bal aan de voet. Dat telt altijd lekker aan voor jou, metertje, Bas. Uh, vervolgens uh, levert Italië het balbezit wel weer in. Casillas is degene die de bal vangt. Die door Cassano wordt gespeeld vanaf de middenlijn. Ongetwijfeld bedoeld voor zijn maatje Balotelli voorin. Maar veel te hard en onnauwkeurig. Waardoor de Spanjaarden wederom niet echt bezweet zullen raken. Van angst in elk geval wat betreft de Italianen. Het is wel warm. Het is uh, drukkend warm in uh, Kiev. En je ziet dat de spelers daar wel wat last van hebben. Pierlo vervolgens namens de Italianen het verplaatsen naar Cassano. Casano met een schot en de redding van Casillas. Aanval nog niet voorbij. Want Abate kan nog voorzetten. Maar doet dat dan zo ongelukkig dat de Spanjaarden ertussen zitten? Maar voor even, want Italië neemt weer over. Cassano ineens met een schot vanaf nou, een meter of 20, 25. Waar Cassia zich toch op moest strekken en dat prima deed. Twee schietkansen dus in vijf minuten tijd voor Cassano. Dat zet dan in ieder geval wel enige zoden aan de dijk. En zal Italië het gevoel geven dat ze wel degelijk in de wedstrijd meedoen. Fluitsignaal hoorbaar na een overtreding van Silva. Die zijn tegenstander van de Italianen opjaagt. Vrij schop alweer snel genomen. Italië lijkt dan nu toch wel besloten te hebben dat na die twee schietkansen van Cassano... men maar weer eens moet proberen zo snel mogelijk in de buurt van het doel van Casillas te komen. En ook wat druk te zetten daar. Overstapje Cassano, hoopt de bal bij Balotelli te krijgen. Maar dat heeft de verdediging van Spanje doorzien. Iniesta nu verspeelt de bal, wilde ik zeggen, maar blijft toch in balbezit. Korte combinaties zoals we dat gewenst hebben van de Spanjaarden. Op de vierkante millimeter, het past allemaal precies. En Silva wordt dan aangespeeld op de vleugel. Del Bosque staat te wijzen langs de kant, want dat heeft eigenlijk bij Spanje niemand gezien. De bal gaat weer terug naar het centrum. Daar ontstaat dan gek genoeg toch wat ruimte voor Iniesta nu. Die dan gezien heeft dat Fabregas weggaat. Fabregas krijgt bijna de bal mee. Er zit even een Italiaans been tussen. Hij pikt hem toch nog op. Moet dan wachten op steun op 16 meter van het doel. Fabregas met zijn rug nu naar het doel toe. Draait er weer van weg en geeft de bal mee aan Xabi Alonso. Xabi Alonso, Busquets in de breedte. Staat halfweg de helft van Italië. Weer iets terug naar Xabi Alonso. Zo laten de Spanjaarden de bal nu rondgaan. En wachten ze op die ene man die diep gaat. En die ook via een steekbal te bereiken is. Busquets krijgt hem aangespeeld. De bal dan van Xavi. Dat is uh, gezien door de Italianen. Die er dan razendsnel proberen uit te komen. Maar bijvoorbeeld te vinden aan de rechterkant. Maar dat is niet gelukt. Omdat ook dat wat uh, met wat onnauwkeurigheid gaat. en neemt Spanje via Xavi dus weer over. Nog wel op eigen helft. Jordi Alba precies op de middellijn. Nu eroverheen. Inhouden terug Iniesta. Je zou denken uh, verplaatst naar deze buitenkant. De rechterkant. Daar moet iemand vrijstaan, want alles staat zo'n beetje aan die kant. Ja, Arbeloa stond daar al een tijdje te zwaaien. Maar we blijven ook nu in de as van het veld met David Silva... die dan wel naar de linkerkant wil, daar waar Iniesta zich op hield. Maar dat was dan weer makkelijk te doorzien voor de Italianen... die nu onder druk gezet door Spanje de bal weer kwijtraken. Aan de rechterkant, Arbeloa aangespeeld, Fabregas voor het doel. Arbeloa, een schaar en nog een schaar en dan de bal voor dat doel. Maar dan staat er weer een Italiaan in de weg. En zo komt deze mogelijkheid van de Spanjaarden nooit echt... Tot volle wasdom is het balbezit nog wel net voor Spanje. Jordi Alba meldt zich zeg maar weer aan de linkerkant van het veld. Legt de bal terug op David Silva. Die wil schieten, maar ziet dat de hoek zo moeilijk is dat hij het niet durft. De omsingeling van Italië vindt wel weer plaats nu. Silva combineert, maar staat buiten het spel denk ik na het paasje dat hij krijgt van Iniesta. Maar een fase dus gehad van Italiaanse balbezit met ook wel wat mogelijkheden. In ieder geval die twee schoten van Cassano gezien. Maar juist op het moment dat Italië dacht, we zetten maar eens aan. Het lijkt het dat zo Spanje besloten heeft dat het weer hun beurt is. Want de laatste drie, vier, vijf minuten speelden ze toch eigenlijk wel weer op Italiaanse helft af. En zeker als Italië foutjes gaat maken in de paarsing zoals nu. En daarmee het balbezit wel weer heel makkelijk teruggeeft aan Spanje. Via een ingooi is het voor de ploeg van Del Bosque niet zo ingewikkeld om ook aan de bal en op de Italiaanse helft te blijven. Tien minuten nog in de eerste helft. Spanje via die goal van Silva na een kwartier. Nog altijd op 1-0. Het bal bezit voor uh, Spanje met Xavi, met uh, Sergio Ramos. En vervolgens uh, Busquets, die ziet dat Arbeloa wat vrijheid geniet. Dat doet Arbeloa over het algemeen wel aan die rechterkant. Uiteindelijk aanneemt en weer terugspeelt naar Busquets. Xavi Alonso, dan gaat de bal weer snel rond. Eén keer raken, nou ja, tot Xavi. Want die neemt hem aan, kijkt om zich heen. En vindt uiteindelijk maatje Iniesta. Versnelling van Iniesta. Dan loopt Fabregas eigenlijk net de verkeerde kant op. Waardoor de combinatie die Iniesta in gedachten had... niet uitgevoerd kan worden. Bal wel in Italiaans stadsopgebied. Daar waren Buffon, denk ik, gebruik niet de handen... maar speel met de voeten naar Balceretti. Dat deed hij bij Chiellini een tijdje geleden. Dat ging helemaal mis. Nu gaat het uiteindelijk goed... Hoewel, ja, dan wordt er gejaagd door Fabregas en dan raakt Bonucci bijna in de warm. Men komt er wel uit en men zijn dan de Italianen. Sterker nog, Balotelli wordt zelfs gevonden aan de linkerkant. Staat bijna alleen. Staan vier Spanjaarden omheen. Balotelli van het punt van het stafselgebied af. Montolivo aangespeeld, dat is vijf meter terug. Die draait weg. De Rossi paast de bal het stafselgebied in. Cassano kan daar onmogelijk bij. Sergio Ramos kopt de bal weg en Iniesta kan hem dan aan de linkerkant oppikken. Als je Prandelli bent, zou je bijna zeggen laat die Natale warm lopen. Die Natale is dit toernooi namelijk de enige die gescoord heeft tegen Spanje. Ja, dat werd hij als invaller overigens. stond hij een minuut in het veld tegen de Spanjaarden en toen zat hij er al in. En toen kwam hij voor Mario Balotelli. Balotelli. Ja, die toen heel slecht speelde Ja, die zou ik overigens nu wel laten staan. Ja. Uh, nog even, je weet het maar nooit met uh, deze jongeling die uh, zijn naam gevestigd heeft in dit toernooi. En niet langer alleen als lastpak en... Uh, Vreselijke aansteller. Uh, nou, de ook, nog staat. Beetje, ook nog wel een beetje. Maar hij nu ook heeft laten zien dat hij toch wel degelijk wat kan. En nu wat gepruts overigens achterin bij de Spanjaarden, waar de bal richting Arbeloa gaat. Iets te hard gespeeld door Jordi Alba. De ene bek op de andere. Uh, iets achter hem ook. Geen goede aanname en dus een ingooi voor Balciretti. de Linksachter van de Italianen, dat doet hij bij het schapsopgebied van uh, de Spanjaarden. De manier waarop hij de bal droog wrijft, geeft aan dat hij het misschien wel ver wil doen. Maar hij doet het uiteindelijk kort op uh, Balotelli. Ballotelli, hij, hij doet het niet kort, hij doet het heel kort. Een halve meter. Ja, je kan maar wat te doen hebben, dus een bal droog hoort daar ook bij. Overname van de Spanjaarden via Iniesta en Alba. Die zijn waarde ook meer dan bewezen heeft dit toernooi. Daar is het meestal ook wel over gezegd. Alba voorzet wordt door de eerste Italiaan die hem wil wegkoppen gemist. Dat is Barzagli. Bonucci doet het dan wel goed. En dan komt die bal voor de voeten van De Rossi. Die troogt van de middenlijn. Paast naar de linkerkant van het veld. Balotelli, zoals gezegd, nog nauwelijks gezien. Zeven minuten nog. Goed 1 tje nu met Montolivo. Balotelli gaat schieten van 20 meter. En dat is dan de eerste keer dat hij echt in beeld is. En hij schiet de bal anderhalve meter over. En nou zit ik te kijken naar Casillas die aan het zwaaien is. Nou zal hij ongetwijfeld niet als een soort treitige baadje Balotelli uitzwaaien. Van is dit alles wat je kan? Dat kan ik me niet voorstellen. Hij zal ongetwijfeld zwaaien naar iets anders. Maar het zag er wel gek uit. Overigens stond er... Uh... Op het moment dat Balotelli die combinatie probeerde uit te voeren, dat overigens wel heel goed deed. Er wordt overigens weer gemopperd geloof ik op Balotelli, want hij Tot. maakt weer het uh, silence gebaar. Maar Cassano stond ook al een tijdje te roepen. Misschien dat Cassano nu ook tegen hem zegt, uh, Mario, uh, dit is niet een spel voor jou alleen. We doen dit uh, met z'n allen. En... Uh, Kijk even waar ik stond, want dat had misschien wel wat gevaarlijker geweest als uh, jouw schot nu. We gaan richting de rust. Nog uh, 6,5 minuut, overtreding van uh, Balzeretti gemaakt op Silva. Terwijl Silva zo wat uh, de broek uittrekt van de linksachter van uh, Italië. Ja, je kunt maar bezig zijn met dingen. Ik bedoel, je schrijft dus een bal uh, Het is een gekre het is een uit. Het is een stad met, uh, ja... Dat zijn avontuurlijke zaken, maar die zien we tot nu toe nog niet heel erg op het veld. Balbezit voor Spanje, Silva opgejaagd, maar houdt balbezit. En uh, via Fabregas en Iniesta loopt de Spaanse aanval door. Weliswaar op zijn 11 want uh, halverwege de Italiaanse helft. Alba weer, Wave gaat door het stadion. Dat u nu denkt, wat uh, hebben al die mensen het nou zien? Nou, dat zal best trouwens, terwijl nu uh, Fabregas zou kunnen schieten. Of Silva is het, die het balletje van Fabregas meekrijgt. Maar geen controle over de bal vindt op 20 meter van het doel. En omdat hij geen controle vindt, rolt hij bal door en kan Buffon. Die dan eigenlijk na die goal ook nog nauwelijks op de proef gesteld is, zo niet niet op de proef gesteld. De bal weer kan meegeven aan de linkerkant. Daar staat dus de invaller, Bazzaretti, die al vroeg moest komen voor de geblesseerde Chiellini. Dat is overigens een wissel op een uh, eindtoernooi in de finale in de eerste helft. Dat komt eigenlijk ook nooit voor. Ik geloof in 2004 een keertje, maar verder kon ik niet. Nou, en wie was dat dan? Miguel. Die okay. uh, moest er toen uit dat hij was geblesseerd. Ongelooflijk. Dat jij al dat laatste eindigt in Christen met zoveel parate kennis. Balcenetti nu met uh, het balbezit namens de Italianen. Balotelli draait weg en speelt Balcenetti weer aan. Maar die staat daar dan eigenlijk opgesloten. Waardoor een uh, linksachter daar niet zo heel veel mee kan met het balbezit. Uiteindelijk dus de bal ook kwijtraakt aan de Spanjaarden. En uh, even de rust gezocht door Ramos bij Casillas. De doelman nog vijf minuten tot aan de rust. Casillas vervolgens met een lange bal richting de linkerkant... Goed uitgevoerd, want de Spanjaarden houden balbezit. Sterker nog, de Spanjaarden vinden de ruimte. Xavi en de loopactie van Jordi Alba. En de bal is op maat en 2-0. 2-0, Jordi Alba is degene die Hadoop het doelpunt maakt namens Spanje. En dat zou wel eens zijn een eerste internationale goal kunnen zijn voor uh, Spanje. En dat is ook zo. En dat is toch een mooi moment om je in eerste internationale goal te maken. Eerst een uh, prachtige basisplaats bij het Spaanse helftal. Je transfer van Valencia naar Barcelona. En dan eigenlijk in een Barcelona-aanval de afrondende de man zijn. Wat ging die prachtig diep, zeg. Wat ging die goed op het juiste moment. En wat kreeg hij de bal prima in de loop aangespeeld. Ja, en toen was het voor deze linksachter een koud kunst om uh, Bouffon nog te verschalken. Het begint allemaal bij die lange bal van Casillas. Vervolgens uh, Xavi, die gevonden wordt, de ruimte heeft. Ja, en Alba op volle snelheid op de rand van buitenspel krijgt hij de bal. Aanname goed, afronding goed. Het is 2-0, kort voor rust, Jordi Alba. Het zal Xavi goed doen ook, want die heeft uh, toch dit toernooi een aantal keren gehoord. Uh, Goh, is hij eigenlijk wel zo goed dit toernooi. Nou, dit paasje was zoals dat heet, ragfijn. Want perfect in de loop mee op uh, Alba, die inderdaad heel cool blijft. Dat moet je dan ook maar kunnen op zo'n moment. Niet de meeste jongen van het stel. En zoals Ronald terecht zegt, zijn eerste goal. Voor Spanje en dan op zo'n moment. En dan koel cool blijft knap. 2-0 voor Spanje. Is dat de beslissing in de wedstrijd nou nee? Want één goal van Italië en het is weer open. Maar gezien het wedstrijdbeeld, dat had u ook al wel van ons begrepen. Er is wel een fase geweest van 10, 15 minuten. Dat Italië voor mijn gevoel toch wat meer van Spanje mocht. Dan dat het nou echt zelf wat kon. Maar Spanje is beter en blijft gemakkelijk overend. Omdat Italië simpelweg geen leuke dingen kan verzinnen. En dan krijg je vroeg of laat de problemen wel op je bordje. Dat gebeurde dus na 14 minuten via Silva, na 42 minuten via Alba. Werkwaardig genoeg niet meteen de mensen die je op het scoreformulier zet als je twee goals moet invullen bij Spanje. Maar misschien is dat dan ook wel weer de kracht van het elftal, dat ze veel mensen hebben die kunnen scoren. Want dat geldt dus vandaag voor deze twee. Maar Fabregas maakte er al twee, Xabi Alonso maakte er al twee. Torres maakte er al twee, Navas als invaller maakte er al één. Kortom, je kan met dit Spaanse elftal ook wel weer alle kanten uit. Italië heeft het balbezit. Ik denk dat Prandelli iets moet gaan verzinnen in de rust. En in elk geval het vertrouwen moet terugbrengen bij zijn ploeg. Want het gebrek aan, aan initiatief en aan fantasie heeft natuurlijk ook te maken met het durven voetballen. Als je je lekker voelt, dan durf je wat meer. En je hebt eigenlijk het idee dat Italië zich in deze wedstrijd nog helemaal niet lekker heeft gevoeld. Misschien daarom dit ook niet heeft gedurfd. Daar zijn de Spanjaarden weer. Men moet trouwens wel snel iets beslissen, anders zit die wedstrijd al op slot. Arbeloa, Fabregas in het strafsomgebied nu wel door de Italianen verdedigd. Balceretti eruit, Balotelli. En vervolgens gaat Balotelli diep, krijgt hij de bal keurig aangespeeld. En zou die nu kunnen verplaatsen naar Cassano? Het zou ook. Naar Banzonetti kunnen, uh, kunnen gaan. Maar het duurt allemaal wat te lang. Maar het komt goed, want Casano komt nog in balbezit. Wordt geschoten door Montolivo op de vuizen van Casillas. Nou dat Spanje uit wil verdedigen. Maar de bal eigenlijk plomp verloren voor de voeten van Montolivo valt. Die staat op 18 meter van het doel en denkt, dan schieten we maar. Dat is in ieder geval een kansje. Terwijl nu de bal aan de andere kant weer met een soort gelukje voor de voeten van een van de Spanjaarden komt. Die ermee vandoor wil. Dat is Fabregas. Maar dan... Gaat liggen, een vrij schop wil die hij niet krijgt. En zo nemen de Italianen weer over. anderhalf minuut ongeveer nog over van de eerste helft. Italianen via Pirlo aan de bal. Dan moet de bal uiteindelijk komen bij Balotelli aan de rechterkant van het veld. Die gaat uh, ja, wat eigenlijk zelf iets ondernemen neem ik aan. Of de bal inleveren bij zijn tegenstander, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Hij doet het laatste. Sergio Ramos krijgt heel makkelijk de bal van Balotelli mee. Nee, Balotelli heeft het nog niet vandaag. Spanjaarden gaan weer uitbreken. Iniesta tegenstander voorbij, over de voet bij Bart Zagli. En er gaat een gele kaart komen. De tweede in deze wedstrijd nadat Piqué dus al eerder geel kreeg. Nu de beurt aan Bart verdediger van Juventus na de overtreding die, die hij uh, maakt. Nou ja, daar is geen spel tussen te krijgen. Nee, daar uh, hoeven we geen Kamervragen over te stellen en daar uh, hoeft ook de UEFA-commissie niet voor uh, samen te komen. Een soort noodremmetje waaraan getrokken moest worden omdat Iniesta dat recht doorheen leek en Iniesta nu op de grond ligt in de wetenschap dat er op uh, slag van rust nog een vrije trap voor de Spanjaarden komt. Een momentje voor uh, Arbeloa, voor Sergio Ramos en nog ook voor uh, Piqué om uh, aan te sluiten in het uh, strafschopgebied voor Buffon om het, uh, die aanvoerder van Italië nog een keer lastig te maken. Ze zijn er ook allemaal. Wie gaat de vrije trap nemen? Wordt Chavi, Xavi? Wordt Niesta? Daarover is ook uh, weinig discussie. Dat wordt Xavi. Uh, Hij gaat die bal ongetwijfeld bij de penalty neerleggen. En tegen de mensen met lengte zeggen... nou ja, zoek het maar uit en probeer maar eens wat. Of gaat er iets anders verzonnen worden? Heeft men in de vrije uurtjes op de training nog een andere variant bedacht? Nee, het gaat richting de penalty stip. Daar lopen drie man in. Maar daar staan ook wat Italianen die uh, niet voor het eerst van hun leven moeten koppen. En die bal wordt weggekoppeld, Wordt uiteindelijk nog wel vanuit de tweede de geschoten door Silva, maar een vangbal voor Buffon. Slotfase van de eerste helft, Buffon ja, wat doet hij eigenlijk? Tapt de bal zomaar over de zijlijn aan de linkerkant van het veld. Slordigheidje van de keeper en de extra tijd inmiddels uh, van de eerste helft, een half minuutje al van die extra tijd opgebruikt zal een minuutje extra tijd bijkomen. En 2-0 dus de voorsprong voor Spanje de goals van Silva en Alba. Op papier zeg maar even de rechtsbuiten en de nou ja, Zo kan het dan ook verkeren. Del Bosque is de koude nog maar eens uitgekomen om wat aanwijzingen te geven. Maar zal ongetwijfeld dik en dik tevreden zijn over dat wat zijn mannen laten zien. En dan kan iedereen ervan vinden wat hij wil. Namelijk dat rondspelen een middel moet zijn in plaats van een doel. Of dat je speelt met zes middenvelders en nul aanvallers. Het zal allemaal best. Maar voorlopig ligt hij op koers om de derde titel... Niet allemaal zijn werk overigens, maar toch. De derde titel voor Spanje toch in ieder geval op te halen in 2008, 2010 en 2012. Ongeëvenaard zou dat zijn... Want dat presteerde nog nooit een land. Rust is het, zegt Provenza. Applaus van de tribune is voor Spanje. Want Spanje leidt tegen Italië halverwege met 2-0. Fons Groenendijk. Ja, een tikkeltje overdonderd. misschien wel door, door die tweede goal. Is er nog hoop voor Italië? Nou, niet veel. Want uh, wat, wat, ja, Spanje lijkt wel een beetje geprikkeld door de kritiek die er toch een beetje... Op het team is gekomen en ze geven nu gas en laten zien wie de absolute baas is uh, in Europa. Gas erop en gaan even. Ja, geweldig voetbal en zo snel. En het lukt Italië niet om het spel te ontregelen. Dus wat moet er gebeuren? Nou, ze, kijk, ik heb wel eens gezegd op ze Portugees. Hè, ze moeten die, die Spanjaarden op dat middenveld niet laten spelen. Maar dat gebeurt op dit moment wel. Ze kunnen lekker voetballen, ze kunnen de dieptepaasjes kwijt. Er zijn ook altijd wel mensen, middenvelders, die, die gaan, hè, die in de diepte gaan. Mm -hmm. Ja, en dan komt die bal precies op het goede moment en dan, dan ben je kansloos. En ja, Italië, inderdaad, Pierlo, Balotelli, weinig in de wedstrijd nog. Ja. Tot de 1-0 e of na de 1-0 e leek het nog even erop dat ze terug konden komen. Maar nu zie ik het toch heel somber in. Het eerste kwartier van de tweede helft wordt denk ik heel erg belangrijk. He, meestal uh, in dit soort situaties moet er dan een goal vallen. En als die niet valt, dan, dan okay, is, het ik, is het eigenlijk al klaar. Ja, nou, dat klopt. En maar ze stralen op dit moment zoveel uit uh, de Spanjaarden... dat ik niet zie dat ze nog in de problemen komen. Ja. Goed. Uh, straks meer natuurlijk dan de tweede helft. We weten dat er liefhebbers zijn van Ster, Nieuws en Ster. Dat heeft u dan om negen uur moeten missen. Niet treuren. Hier zijn ze. Zeg maar als hij kan. Lopen de lijnen? Kan hij?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 Wat kan Italië nog in de tweede helft? Komt die Natale erin? Of lopen de Spanjaarden snel uit naar 3 en 4-0? Eerste hoofdpunten van het nieuws, Mark Visser. In Mexico zijn de verkiezingen aan de gang. Mexicanen kunnen onder meer stemmen voor het parlement en voor een nieuwe president. De institutionele revolutionaire partij, die het land in de vorige eeuw ruim 70 jaar bestuurde... lijkt volgens de peilingen de macht te heroveren.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 De rebellen hebben het voorzien op de graf omdat de overledenen volgens hen worden vereerd als heiligen en dat zou tegen de islam ingaan. Volgens getuigen zijn er alleen gisteren al zeker drie mausolea met de grond gelijk gemaakt. De UNESCO, die de monumenten deze week op de werelderfgoedlijst zette toen Asnadine met de aanvallen dreigde, heeft de acties scherp veroordeeld. Maar de rebellen zeggen dat ze handelen in de naam van Allah.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 Het is de Radio 1 Sportzomer. Gaat Spanje een unieke prestatie neerzetten? Of tovert Italië toch nog een joker uit een of andere hoeds? Hier zijn Deborah Bleckenhorst en Robert Meder. En hoe zou die joker dan moeten heten, vonds Groenendijk? Ja, die Natale hebben ze natuurlijk. Die, uh, die eerder heeft laten zien dat hij een goal kan maken. Tegen Spanje nog wel. Maar ja. belangrij veel belangrijker vind ik nog wel dat ze dat spel uh, weer gaan ontregelen. Want die Spanjaarden die krijgen echt op het middenveld elke keer de ruimte om te voetballen. Ze hebben steeds wel de vrije man. En ze zitten er niet kort genoeg op uh, als het gaat om, uh, om balbezit van, van Spanje. En deden ze dat in de eerste wedstrijd wel? Nou, ja, dat deden ze in ieder geval wat uh, gegroepeerder en wat, uh, wat, wat compacter bij elkaar. Het lijkt wel of ze nu uh, wat, wat overmoedig zijn. Want dat elftal van Italië valt soms een beetje uit elkaar. De linies uh, spelen wat ver uit elkaar. En met name op het middenveld worden ze daarom gestraft. Ja, of ze zijn uh, een beetje vermoeid. Dat kan natuurlijk ook door het ja. toernooi. Nou ja. de conditie van de Spanjaarden beter is. Het scheelt echt wel hoor dat ze die dag extra rust hebben gehad, de Spanjaarden. Die natuurlijk eerder hebben gespeeld als de Italianen. En geloof me. In dit stadium van het toernooi is een dag extra rust is he echt heel belangrijk. Ja. De De had, je, je, had reden, je had een redenatie net over wie er wel en niet in zou komen. Nou ja, kijk, ik dacht bij mezelf, Chiellini is al uit bij Italië. Dan heb je Cassano daar nog lopen. Die kan geen hele wedstrijd spelen, want zijn condities staat dat gewoon niet toe. Uh, is natuurlijk ook, ook uh, even eruit geweest ja. door gezondheidsproblemen. Um, zou je die Natale bijvoorbeeld erin zetten voor Cassano en Balotelli laten staan? Heb je daarna nog maar één wissel en je moet nog een hele tweede helft. Um, ja. Laat is je dat, Balotelli ja. staan bijvoorbeeld? Ja, ik, ja die ik, laat als je, je zeker kijk, staan. Ja, ik nee, zie die, wel chokken hier en ja, daar, wel, maar, maar hij moet hem wel laten staan nu. En zeker wat je zegt is heel terecht. Uh, je weet dat Cassano is na een uur echt helemaal klaar. Nou, dus dan uh, dat zou betekenen dat je nog maar één wissel hebt. Dus dan kun je nou niet uh, spreken over een wissel van Ballotelli. Dat kan sowieso niet hoor, na die halve finale. Dat is onmogelijk. Nou, hoezo niet? Nou, dat omdat de... hij, uh, hij heeft... Uh, het moet nu van hem komen, voorin. Uh, hij heeft de goals gemaakt. Hij heeft het vertrouwen. Dus uh, alleen... Ja, maar als hem... het dan gewoon niet lukt. Het, je zit de finale te spelen. Ja. Je moet... Op een bepaald moment in die tweede half beslissen alles of niks. En als Balotelli geen pepernoot raakt. Nee, maar hij is wel een alles of niet speler. En uh, de, ja, ja, hij heeft bewezen dat hij dat is met van de week twee kansen tegen de Duitsers... en hoe hij die bal binnen schiet van de week en hoe die weg liep met name ja dan kun je hem niet wisselen op dus die moment. gok moet je met hem nemen en echt loeren op die ene kans twee het liefst natuurlijk dus drie want dan heb je ja. helemaal de overwinning in de zak maar of vijf, vijf maakt niet uit als je ja, er maar genoeg scoort om spanje uh, ja, ja maar het gekke is we hebben net gezien dat ze beide evenveel uh, attempts uh, hadden hè. dus ik, dus ik heb meegeschreven inderdaad uh, ja. uh, acht en en en vijf daadwerkelijk echt echt goed op de dus, doel dus uh, tot dus, zeg maar de 1-0 uh, daarna was Italië heus nog wel in de wedstrijd. Dat uh, zie je ook aan het balbezit percentage. Alleen, de Spanjaarden die schakelen razendsnel om. En die zijn er dan heel snel uit. En ja, de eerste goal bijvoorbeeld... Uh, laat, uh, Cellini die laat zich kinderlijk uh, door een steekbal laat hij zich verschalken. Waarna hij ook, uh, er ook geblesseerd van af moet. Maar toen was het kwaad al geschiet. En er zijn een paar omschakelmomenten. Dan ziet Italië er echt niet goed uit. En ook bij die tweede goal... Ja, daar worden ze echt weggelopen vanuit het middenveld. De diepgang van Alba. Ja, en dan de, de, ja, de werkelijk geniale steekbal van Xavi. Dat, uh, dat was natuurlijk wel een prachtig doel. Ze snijden er wel echt doorheen. Dat ze dus, snijden er doorheen. En ze ogen daar, hè, ook in die omschakeling, toch net even wat, wat sneller als die Italianen. Maar wat is dat de zwakke plek van Spanje? Nou, in deze wedstrijd uh, ja, ogen ze toch uh, een beetje geprikkeld. Hè. Het lijkt er dus echt op dat ze die, die kritiek... Ja, die, dat zit ze niet lekker. Ze willen nu even laten zien wie de complete heerschappij in handen heeft in het voetbal. Nou, dat is Spanje. En als je dan uh, de, ja, de derde prijs gaat pakken in vier jaar, dat is werkelijk ongelooflijk. Wat een ja. ploeg. Ja, dat is natuurlijk ook de drive hè, die er nu uh, bij hun in zit natuurlijk. Tuurlijk, maar het, het gemak waarmee het gaat. Het lijkt net of het allemaal even twee stappen harder gaat als, als zeg maar in de poolfase. Nou, ze hebben die wedstrijd uh, tegen Portugal, vind ik. Een beetje gezwijnd, vond ik wel. Hè? Want je kan met strafschoppen ook eruit vliegen. Maar uh, ja, hoe ze nu spelen, dan zijn ze echt met afstand weer de beste ploeg uh, ja, misschien wel van de wereld. Moeten we het dan nog even hebben over die momentjes waarop Casillas er niet echt heel erg goed uitzag? Ja, nou, er zijn een paar voor voor Ja, dat, dat is ook wel de, de kwetsbaarheid. Hè? Ze hebben weinig lengte, de Spanjaarden. Dat zie je ook vaak bij wedstrijden van Barcelona. Je hebt maar één of twee koppers. Nou, nu heb je er wel twee uh, achterin staan natuurlijk. En Arbeloa die nog redelijk kan koppen. Maar ze hebben niet veel lengte. En Casillas lijkt er een paar keer naast te zitten. Maar hij heeft dan nog net die klasse. Dat hij even nog die paar vingers erachter krijgt. Waardoor zijn bal toch van richting wordt veranderd. Ja, terwijl op de grote schermen in het stadion... nu alle hoogtepunten nog een keertje uh, voorbij komen. Het, was wel een, of het is wel een finale... Die finale waardig is, vind je niet? Ja, beide ploegen ja, die hebben dat absoluut niet gestolen om daar te staan. En uh, ook de Italianen verdienen dat. Spelen hebben ja, uh, heel veel sympathie in, in Nederland voor de Italianen. En Dat heeft ook te maken dat misschien wel zij zo spelen zoals wij het graag hadden gedaan. Hè? Met uh, Sneijder dan in de rol van Pierlo. Ja. Uh, met Huntelaar in de rol van uh, Casano. En, en van Persi misschien wel Balotelli. Ja, en dat hadden we heel graag gezien. En, en wij zijn een volk wat snel schakelt. Dus we hebben heel veel sympathie voor de, voor de Italianen. Ja. En Ze staan daar zeer en zeer terecht. Ja, ja wij niet. Nee, en wij niet. Nee, nee, nee. Uh, Brandelli heeft gezinspeeld op uh, vertrek. Maar goed, als hij, als hij dit niet zou winnen. dan uh, is zijn werk niet af. op een of andere manier, kan ik me voorstellen. Nou, dat denk ik. ik. Ja, dat klopt wel. Ik vind het ook altijd hoor met finale plaatsen. Als je een finale niet wint. Hij blijft toch altijd met een kater zitten. Maar, maar hij heeft al aangegeven dat hij toch dat clubvoetbal mist. Hè. Hij wil iedere dag op zijn trainingsveld staan. Oh. En dat is misschien voor hem wel de belangrijkste reden. En niet of hij die finale wint of verliest. Nee, dus uh, of hij nou wint of verliest als, als de hang naar... Hè, met je poot in de klei staan, zoals dan uh, wordt gezegd... dan, uh, dan gaat hij gewoon weg. Ja, en hij heeft de clubs denk ik voor het uitkiezen. Want hij heeft geweldig werk afgeleverd. Want het Italiaanse voetbal, door hem... Uh, staat weer volledig op de kaart. En, en waar stond het Italiaanse voetbal voor dit toernooi? Nou, dat weten we allemaal. Ja, ik weet niet of Bas en uh, Ronald al uh, van ja, de, helft, de partij zijn. De helft, de helft, ja, dat is goed. Ja, de ja. De helft van je vraag. Ja. Ja, goed. <laughs> um, ik vroeg mij af of er mensen warm lopen of uh, enige aanwijzingen zijn voor veranderingen in de tweede helft. Daar hebben wij niet op kunnen letten, want wij zijn ook even elders geweest. Uh, ik zat nog even aan Prandelli na te denken. Prandelli, die, uh, misschien wil je wel terug naar, je, naar Fiorentina, wie zal het zeggen. Ja. Uh, nog even één dingetje, ik hoorde jullie praten over uh, 2-0 achter. Wat moet je nou nog? De laatste keer dat op een EK een team uh, twee doelpunten met twee doelpunten achter stond. Dat was overigens met 2-0, maar toch nog won. Dat is Turkije geweest in 2008. Dat was een groepswedstrijd tegen Tsjechië. En Turkije won uiteindelijk met 3-2. Uh, dus het kan, wil ik daar maar mee zeggen. Voor de mensen die A, neutraal zijn en hopen op toch nog een spannende avond. Want dat is het op deze manier natuurlijk niet. Of B, mensen die in een blauw truitje ergens uh, voor de televisie of in de auto zitten. Ja, dat kan ja, ook. Je hebt de webcam aan, uh, denk ik. Oh nee, niet eens. Ja, nu, nu, <laughs> ook, ja. Ik zit hier namelijk met een blauw truitje. Maar Zal ik oh, het even een keer, beschrijven ja, Dat verbaast ja, ja, nee, verbaas nog bij jou helemaal niks. Ja, nee, als het 3-0 wordt, dan loop ik naar een plastic tasje. En dan heb ik daar een uh, mooie Spaans. Uh, Okay. Ja, prima. Een hoekje licht. Een roodruikje, mooi. Ja. <laughs> mooi zo. Nou, oké. Okay, prima. Maar uh, geen aanwijzingen tot uh, wissels. Want we, uh, ja, we hadden het hier even over uh, die natale bijvoorbeeld. Uh, ja, om, ja. Om die in ja. te brengen. Moet je dat maar, nu maar, doen, er moet er je dat volgens mij wel waar. Als je nu al gaat wisselen, het gevaar is dat je dan ook maar moet hopen dat iedereen door kan. Want je hebt al een keer gewisseld. Dat is natuurlijk wel een beetje het probleem bij de Italianen. Hè. Bazzaretti er al in voor Chiellini. Als je dan nu weer gaat wisselen, dan kun je nog maar één ding. Ja. Bovendien wil je nu in deze fase niet... Een aanvaller eruit halen, want dat ontneemt je ook een beetje de kans om bijvoorbeeld in het laatste kwartier 20 minuten echt van Bank te gaan spelen. Dus je wil in ieder geval Balotelli laten staan, want dat zegt Alfons terecht: die haal je natuurlijk nooit uit. En als je Casano, ja, ook al zou die niet een hele wedstrijd kunnen... dan laat je hem in ieder geval zo lang mogelijk staan. Ja. Maar nu blijkt dat toch die Natale komt. Dan gaat je verhalen ja, ja. Prima voor bedankt. Casano? Prima bedankt. Goed verhaal wel, ik vond het zelf ook leuk. Je moet ja. altijd een beetje geloven in je eigen verhaal, vind ik. En je moet nooit de werkelijkheid een mooi verhaal laten verpesten... hoewel dat nu wel gebeurt. Ja, oké, okay, nou, prima. Ik vind het gek, want volgens mij moet je dan altijd proberen... laat hem dan zo lang mogelijk staan. Ja, die want zijn... straks kun je niet meer. Ja, Knettergek, zie je wel? Ze, ze zijn bij Fiorentina blij dat hij weg is. Oh, de Goed, Goed, bal rolt bijna weer, denk ik. Uh, het is uh, 12 minuten voor 10. Ik, wens u er, uh, ik, ik wijs u er even op dat ook het uh, nieuwsbulletin van 10 uur wordt verschoven na afloop van uh, deze komende 45 minuten. Bar Stigler en Ronald van der Geer. Hallo Telly en die Natale. Zij staan uh, klaar om af te trappen voor uh, de tweede helft. Die Natale, dus de nieuwe man gekomen voor Cassano van wie het overigens, maar misschien hebben jullie dat net ook wel besproken. Een wonder is eigenlijk dat hij nog op dit toernooi actief is. Maar goed, dat uh, wordt nu geknikt. Ja, dat is besproken. Nou, die is er dus uit. En nu maar eens kijken of Italië een goal kan maken. Want dat is het enige wat deze wedstrijd nog uh, qua spanning aantrekkelijk kan maken. Hoewel Spanje natuurlijk in de eerste 45 minuten heer en meester was. Bal is over de zijlijn. Balotelli gooit. Doet dat volgens mij niet correct met een voetje van de grond. Maar het mag door. Abate aan de rechterkant van het strafstopgebied. Namens die de Italianen probeert uh, voor te zetten, maar komt daarmee met bal in aanraking met uh, Jordi Alba. Bal gaat over de zijlijn, Abate gooit. Zo hebben de Italianen wel de bal in het begin van de wedstrijd. Montolivo met zijn rug naar het doel, staat op het punt van het strafstofgebied. Kiest uh, voor contact aan de rechterkant, krijgt de bal terug. Dan wordt Abate vrijgespeeld, moet zijn op het hoofd komen. Van wie? Ja! Van een hele beste invaller, die Natale. Daar is hij. En binnen de minuut, in deze tweede helft, kopt hij... Weliswaar over, want dat had u begrepen dat die bal er niet in ging, maar het scheelt een half metertje. En hij is wel eventjes los van Piqué, die een heel klein tikkeltje te laat komt eigenlijk in het uh, verdedigen. En zo had deze wedstrijd in de eerste minuut van de tweede helft plotseling een andere wending kunnen nemen. En weer een wedstrijd kunnen worden. Dat is niet het geval, omdat Di Natale, die dus wel laat zien dat hij er is, de bal... Een uh, fractie over dat doelkop van Spanje. Doeltrap van Casillas op het hoofd van Bonucci. En zo neemt Italië weer over. Waar het niet dat uh, Montolivo de bal verspeelt op de helft van Italië. En nu Spanje via de rechterkant. Arbelowa. het gaat allemaal net goed. Maar Spanje houdt wel balbezit. Uiteindelijk Silva, paasje op Fabregas. Fabregas rand op het gebied. Fabregas schiet. Het is een centimeter of dertig dat die bal naast de Italiaanse goal gaat. Uh, ja, het ging even met hangen en wurgen. Maar uiteindelijk komt men toch bij Fabregas. Die van links naar binnen komt en vervolgens ook aan de linkerkant naast de goal van Italië schiet. Buffon heeft inmiddels de doeltrap genomen. Italië bouwt weer op. Het tempo ligt toch beduidend hoger dan in de eerste minuten van de wedstrijd. Zeg maar vanaf van de eerste helft. En Zo probeert Italië wel wat, maar verliest het nu terecht. Weer de bal. De Rossi aan Spanje met uh, Xavi. Die uh, zoekt naar de rechterkant. Daar vindt hij Silva op de rand van het Sassopgebied. Fabregas, Fabregas, houdt even in. Fabregas, Fabregas, Fabregas en Buffon. En uiteindelijk is daar een van de verdedigers die de bal nog weghaalt. Dat is Abate. Dit was zaalvoetbal. Dit had helemaal niets meer te maken met uh, voetballen zoals we dat kennen op een veld. Dit was zaalvoetbal van Fabregas die in het strafschopgebied staat en wacht en kijkt. En de bal nog eens achter zijn standbeen langs haalt. Mensen voorbij ziet glijden die een sliding maken. Nog een tikje. Anderen lopen vrij. Dan denkt hij kan er eigenlijk net wel tussendoor bij die twee verdedigers. Dat lukt dan ook nog bijna. Bart Zagli is dat de invaller. En Bonucci. En uiteindelijk is het dan toch Buffon die er een hand tegen krijgt. En Abate die de bal wegtrapt, Maar Spanje is nog meer dan dat het dat al deed. Aan het zaalvoetballen geslagen. Het levert nog bijna wat op ook. Want dat is het gevaar natuurlijk als die Natale de bal er zo even inkopt. Het is helemaal open. Als Spanje nu 3-0 maakt, is het ook helemaal klaar. Xavi neemt de corner, want dat is het gevolg van die actie nog van uh, Fabregas. Met de koppers natuurlijk van uh, Spanje mee voorin. Wordt bewogen. Wordt geduwd. Uh, komt die bal voor. Wordt gekopt tegen een hand aan, dacht ik. Maar uh, Quantrao wil uh, dat. Of uh, Proencia. Quantrao, hoe kom ik daar nou aan? Proencia heeft uh, dat uh, niet als zodanig beoordeeld. Dus gaat het spel verder. Moet hij nu wel fluiten? Omdat er een overtreding is gemaakt door Balotelli op Arbeloa. Arbeloa grijpt naar het gezicht. Balotelli zegt alvast maar sorry. En de scheidsrechter zegt, nu even kijken. Uh, er werd gekopt door Ramos. En daar staat toch naar mijn Idee een hand aan, Maar goed, dat heeft de scheidsrechter dan niet gezien. Die hand zat er zeker aan. De vraag is altijd, uh, doet degene die de bal tegen zijn hand krijgt? En nou, dat is Bonucci in dit geval iets verkeerd. En gaat hij naar de bal toe ja. op een manier waarop je zegt... dan kun je er rekening mee houden dat hij op je hand komt. En eerlijk gezegd vind ik dat ja, wel. Ja, dat vind ik wel. Kijk, tik. Want ja, hij dan heeft dan zijn linkerhand, uh, nou ja, echt hoog en wijd van zijn lichaam. En als je dat doet, weet je dat het risico er is dat hij tegen je hand komt. En is al eenmaal de regel dat hij op de stip moet. Dus eigenlijk als Poentia, de broer van Coentrouw... Daar goed hebben gefloten, dan had hij de bal boogon stip dus moeten leggen. Ze komen wel uit hetzelfde land, dat scheelt, hè? Ja, precies. Nee, ik vond het heel knap. <laughs> uh, nee, maar het had, het had een penalty moeten zijn. Dat leed blijft Italië bespaard. Zo is het nog een wedstrijd. Nou heb ik eerlijk gezegd van de weeromstuit niet meer gekeken naar het moment van Balotelli. Zo even met Arbeloa. Is dit buitenspel voor Silva, die een verre trap van achteruit krijgt. Dus grensrechter houdt de vlag omlaag. Zelfs als Silva de bal bij de achterlijn kan. Uh, pakken Dan wordt hij teruggelegd op Xavi. Xavi ook vanaf de zijkant. Bal voor het doel. Daar staat Fabregas. Maar dan komt de bal niet. Ja, Italië speelt in feite met zijn eigen leven. Omdat het graag naar voren wil. Maar in het momenten dat het de bal verliest ook... Eigenlijk de organisatie niet heeft om uh, Spanje dat dan wel massaal en snel en komt tegen te houden. Dat is bijna on italiaans dat is wel waar. Goede bal van Montelivo. Dan moet uh, Balotelli zich wel spoeden om aan de linkerkant die bal binnen te houden. Kan nu dreigend richting Piqué gaan. Staan twee man, bal gaat door de benen van Piqué. Arbeloa houdt vervolgens Balotelli tegen. En volgens uh, scheidsrechter Proenza, want zo'n naam vergeet je natuurlijk niet, is dit allemaal volgens de regels en kan uh, Spanje er ook gewoon uitkomen. Waren het niet dat de bal uh, hard naar voren gaat richting Xavi... Maar te hard voor de kleine Catalaan. En uiteindelijk Buffon gevonden door een van de verdedigers, Bonucci. En dan kan er door Barzacli en Bonucci weer worden opgebouwd bij Italië van achteruit. Balgeretti met een lange bal. Dat ziet er veelbelovend uit op Di Natale. Met Ramos in de rug. Ramos, de hoogte van het Strassoomgebied. Speelt de bal uiteindelijk over de zijlijn. Dan mag Italië via Balgeretti gaan ingooien. Dat is inmiddels gebeurd. De bal gaat een etage terug naar wie is dat? de Rossi. En terug naar Balgeretti. Lekker had van het veld, zou een voorzet moeten geven. Maar geeft de bal mee aan Montolivo. De koffer van hem, een steenbal. Schitterend, schitterend. Maar de paas op die Natale is uiteindelijk niet aan de aanvallen besteed. Want die schiet de bal tegen de uitkomende Casillas aan. Je kan ook zeggen goed gekiept. Daar staat hij beslotverrekening ook voor. Uitstekende reflex. Maar de bal van Montolivo was van grote schoonheid. Zo is de tweede helft plotsing wel een stuk aardiger eigenlijk dan de eerste. Omdat het... In ieder geval op en neer golft, omdat er voor de beide doelen plotseling van alles gebeurt. Dat maakt de wedstrijd natuurlijk puur neutraal gezien aantrekkelijk. Trainers zullen dan afgelopen wel weer zeggen dat er van alles niet goed was. Want dat is het nou eenmaal vaak. Maar aantrekkelijk is het zeker geworden in de tweede helft. Het kan nu echt voor je gevoel alle kanten op. 2-1 of 3-0. Het is bij wijze van spreken allebei even dichtbij. En dat was in de eerste helft vond ik toch minder. Nina Thalen had zich toch als de Jaap Stobbe van Casillas kunnen opwerpen. Plaaggeest in dit geval. Maar dat doet hij dus niet. Hij die uh, Casillas als enige dit toernooi wist te passeren. Zat er bijna voor een tweede keer bij. Maar nu uh, keeper op de post. ja, Die staat daar natuurlijk ook niet voor niets. En is uh, niet voor niets zo succesvol succesvol beetje kiepen, dat kan hij wel, die Bal bezit wel weer voor de Italianen met Pirlo. Draait wel gemakkelijk weg bij Fabregas. Maar die komt hier vier, vijf keer tegen. En uiteindelijk maakt Fabregas een overtreding op Pirlo. Dan kan Italië de vrije trap, een meter of tien, vijftien... over de middenlijn iets aan de rechterkant gaan nemen. Wacht men op de centrale verdedigers die mee naar voren gaan. Het antwoord daarop is ja. Betekent dat die vrije trap niet snel genomen wordt. Maar dat Pirlo met zijn precisie en met zijn timmermans oog... gaat proberen om die bal rond de penalty stip op het hoofd van een verdediger te leggen. Dat lukt, maar die verdediger heet Piqué en die kopt de bal weg en niet richting zijn goal. Spanje neemt over. Xavi aan de bal, de man van de schitterende assist bij de goal van Alba. Niet te vergeten ook nog de man van de assist van de, de goal vier jaar geleden, van Torres. Ook toen stond hij aan de basis. Veel spelers van Spanje er toen natuurlijk ook al bij. En uh, we kijken nog maar eens in de herhaling naar het moment van Di Natale van zo even een randje buitenspel. Dat blijft denk ik net een van de... Spaanse verdedigers hangen waardoor Natale niet buiten staat en kan schieten. En inderdaad blijkt ook nu uit herhaling dat de redding van Casillas echt knap is. Ja. Zeer alert gekiept. Balbezit dus voor Spanje nog altijd Xavi. Ja, niet dat hij nu 7 seconden aan de bal geweest is, maar... Weer aan de bal komt hij. Alba dan aan de linkerkant van het veld. Korte combinatie met Fabregas. Die loopt de diepte in. Alba wil de paas wel geven, maar ziet er geen kans toe. En speelt de bal terug naar Iniesta. Iniesta wel opgejaagd, zoals heel Italië nu probeert Spanje op te jagen. Maar de Spanjaarden houden gewoon het balbezit via Iniesta. En via Xabi Alonso. Nu Iniesta. Korte combinatie. En dan Jordi Alba. Nee, Fabregas is het. Die op de rand van het strafstomgebied nog net één paasje op Iniesta moest geven. Daar zit dat baten tussen. Spanje houdt balbezit. Met Arbeloa komt van rechts naar binnen. Kort even Xabi Alonso. Xabi Alonso. En dan uh, Busquets. Ramos. Nou, nu wel een steekbal. Bedoeld voor Fabregas. Losgelaten door Iniesta. Maar net niet nauwkeurig genoeg. Waardoor Fabregas de bal niet zomaar mee kon nemen. En de Italianen het balbezit. Overnemen. Het blijft 2-0 na 54 minuten. Hij doet het ook bijna onfabrigas, slordig vind ik. Want dat is een van de meest begaafde voetballers technisch gezien. Maar dit doet hij eigenlijk niet goed. Had vrij kunnen opduiken voor Buffon. Lukt er niet, 54 minuten gespeeld. Spanje 2, Italië 0. Levendige openingsfase dus van de tweede helft. Waarbij Dinatale in het elftal gekomen voor Cassano bij de Italianen. Twee grote kansen kreeg. Nou ja, één hele grote en één kopkans. Terwijl nu uh, Italië weer balverlies leidt, Spanje overneemt en dan in de tegenstoot wel gevaarlijk is gebleken. Maar nu de paas ziet mislukken. De paas die komt van uh, Xavi, maar wordt opgepikt door de Italianen die weer overnemen. En dan wordt die Natale aangespeeld door Balotelli en staat die Natale buiten spel. En uh, vloekt hij nog maar eens wat tegen de grensrechter. Maar ik denk dat die grensrechter dat goed gezien heeft. Ik denk het ook. Uh, ja... Balotter deed er wat langer over om die bal te spelen, omdat hij meer zonder controle moest krijgen. En toen was de natale al, die natale al wat doorgelopen. De spits die er 23 maakte voor Udinese dit seizoen. En dus één keer tref. Zeker was tot nu toe op dit EK. Wordt daardoor terecht afgevlacht. Lange bal richting Fabregas. In de lucht geklopt. Dat is niet zo heel raar. Want daar in dat opzicht heersen de Italiaanse verdedigers wel. Balbezit dus voor Italië. Dat recht voorwaarts moet. Nu rondspeelt op eigen helft. Eigenlijk prima gevonden door de Spanjaarden. Die richting de middenlijn gaan. Als de Italianen richting de middenlijn gaan. Uiteindelijk wel wat druk zetten. Maar nu komen de Italianen daar onderuit. Pierlo Pierlo met... Een bal die bedoeld is voor die Natale. En die Natale loopt wel. Maar die bal is net iets te hard. Eindstation heet daardoor Casillas. Mooi bal van uh, Pirlo. Die uh, het eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt om echt een stempel te drukken op uh, deze wedstrijd. Spanjaarden zijn er alweer uit. Met Alba en Iniesta. Linkerkant van het veld. Terwijl uh, Spanje even temporiseert lijkt het wel. Maar dan de opening gevonden door... Spanje aan de rechterkant van het veld. Daar gaat Silva lopen. Die draait naar binnen. Wil niet schieten. Geeft de bal aan Chavi. Chavi breed naar Iniesta. Een hakballetje. Dat wordt dan door Abate doorzien. Zo neemt Italië weer over na 56 minuten. En kunnen Di Natale en Balotelli weer positie kiezen voorin. Di Natale zeer bedrijvig. Zeer aanwezig. Zeer gevaarlijk. Speelde nog tegen AZ dit seizoen in de Europa Cup. Met Udinese. weet u nog. Ja. Toen was hij eigenlijk niet zo in beeld. En uh, wisten de heren. Uh, van AZ dat goed af te stoppen, dat gevaar. Maar nu is hij toch wel duidelijk goed. Tweede wissel, herstel. Derde wissel komt eraan aan de Italiaanse kant. Dat betekent dat alle Italianen nu met de billen bloot moeten. Nou ja, wat doet hij? Montolivo naar de kant en Motta erin. Dat kan je toch moeilijk een aanvallende wissel noemen. Dan zal er ongetwijfeld het een en ander worden geschoven in dit elftal.